10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De benzinemarkt werkt naar behoren. Dat blijkt uit onderzoek dat minister Verhagen van Economische Zaken heeft laten uitvoeren. De Tweede Kamer had om zo'n onderzoek gevraagd. Omdat het vermoeden bestond dat de benzineprijs langzamer daalde dan de olieprijs in de dollarkoers. Volgens de onderzoekers klopt dat niet. De prijzen aan de pompen wegen wel degelijk met de olieprijs en de dollarkoers mee. Mensen kunnen pomphouders dwingen de prijzen te verlagen... door vaker te tanken bij goedkope pompen, stellen de onderzoekers. Ze wijzen erop dat tanken in steden, dorpen en langs lokale wegen... doorgaans goedkoper is dan langs de snelweg. Het Amstelstation in Amsterdam is op last van de politie ontruimd. Er is een verdachte koffer aangetroffen op een van de perrons. De politie onderzoekt de achtergelaten koffer. Naar verwachting zullen er geen treinen rijden tot het middaguur. De beurzen in Europa laten zich vanmorgen leiden... door het voornemen van de Griekse premier Papandreou... om een referendum te houden over het nieuwe steunpakket van de EU. De AIX opende ruim 2 lager. En in Parijs, Frankfurt en Londen was ongeveer hetzelfde te zien. Gisteren sloot de AIX al 1,8 procent lager. Het Griekse referendum heeft ook tot geërgerde reacties geleid in Europa. De Franse president Sarkozy heeft geschokt gereageerd, zegt correspondent Ron Linker. Er waren uh, sluitende afspraken over dat de banken meer reserves moesten nemen, dat noodfonds moest verruimd worden. Ja, nu begint alles weer opnieuw, is een beetje de gedachte hier op het Elysee. En dus hebben officials hier al laten doorschemeren dat het gebaar van de Grieken moet worden beschouwd als irrationeel en gevaarlijk, gevaarlijk. En kijk ook naar wat de reacties op de markten en irrationeel... omdat ja, men dacht een sluitende afspraak te hebben. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij FDP... zei dat het klinkt alsof Papandreou zich aan de gemaakte afspraken probeert te ontworstelen. Het is nog niet zeker dat het Griekse referendum over de noodhulp er komt. Papandreou heeft daarvoor de steun nodig van het parlement. Rusland weigert de Nederlandse oud-correspondent Alexander Munninghoff als waarnemer bij de komende parlementsverkiezingen. Nederland heeft de Russen voor volgende maand vier verkiezingswaarnemers aangeboden. Maar Moskou maakt bezwaar tegen de oud-correspondent die in de jaren 80 op een zwarte lijst stond. Munninghoff heeft zich in het verleden kritisch over het democratisch gehalte van Rusland uitgelaten. Maar dat uh, zal me toch niet beletten om het werk van waarnemer, wat een heel scrupuleus werk is. om dat uh, naar behoren te doen. En ik heb dat ook in Rusland bijvoorbeeld al zes keer gedaan. En er is nog nooit ook een, uh, en terecht ook niet, er is nooit een, een bezwaar tegen mij aangevoerd. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft laten weten dat de kiescommissie autonoom is. en dat ze een eigen afweging heeft gemaakt. Wesley Sneijder is de enige Nederlandse voetballer die nog kans maakt op de Gouden Bal. De FIFA-prijs voor de beste voetballer van het jaar. Sneijder staat op een lijst met 23 namen. Op een eerdere lijst met 50 namen stonden ook Robin van Persie, Rafael van der Vaart en Arjen Robben. Maar die zijn afgevallen. Grote favoriet is Lionel Messi. De Argentijn van Barcelona won de Gouden Bal vorig jaar. Dan het weer nog, eerst vrij zonnig, maar in de loop van de dag meer bewolking en tegen de avond wat regen. Het wordt 14 graden op de Wadden tot 17 in het zuiden. Morgen eerst grijs, later zon. Het wordt 14 tot 18 graden. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met nog een paar opvallende files. Zo staat er op de Ring Amsterdam, de A10. Na een ongeluk tussen sloot en rijden nog drie kilometer. En ook nog veel vertraging op de A13 Rotterdam-Den Haag. In beide richtingen staan bij Delft-Zuid files van 7 kilometer... Files worden veroorzaakt door een ongeluk op de N470... en op beide rijbanen van de A13 is de afrit Delft-Zuid afgesloten. En door de problemen op de A13 zal het ook flink vast op de A20... hoek van Holland-Gouda. In beide richtingen bij Klopet klein polderplein staan files van 3 kilometer. Er zijn regels voor eerlijk en veilig werken die voor iedereen gelden. Als u de regels volgt, werkt uw personeel veilig... en kunt u als werkgever eerlijk concurreren...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 Het is makkelijker te leaseplan. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Pensioneerden gaan het pensioenakkoord aanvechten tot aan het hof in Straatsburg desnoods. De Partij van de Arbeid wil een speciale politie-app voor de smartphone. Een ex delinquente straatcoach heeft een duidelijke boodschap voor de Helmondse hangjeugd. Luister, ga je voor die paar centen, ga je daar nou alles uh, je, je risico voor nemen? Ga je daar voor je familie pijn doen en jezelf uh, in de problemen gooien? En het ochtendtumeur van Diederik Ebbing. Het is 6,5 over 10. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. Morgen wordt in een hoorzitting van de Tweede Kamer gesproken over het nieuwe pensioenakkoord. Niet alleen veel jongeren, de toekomstige ouderen zijn fel tegen. Ook de ouderen van nu verzetten zich hevig. Namens hen wordt de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden gehoord. Vertegenwoordiger van zo'n 150.000 ouderen. En dat is Martin van Rooyen, oud van Financiën tijdens het kabinet Den Uyl. Goedemorgen meneer Van Rooijen. Goedemorgen meneer Kokkeman. Waarom bent u tegen? overspreek ik ook namens de KBO... En de PCOB, dus 600.000 leden, dat is bijna evenveel als FNV-bondgenoten. Dus dat is een grote achterban. U bent heel belangrijk en heel machtig, maar waarom bent u tegen? Wij, zijn, uh, tegen, wij waren altijd tegen het pensioenakkoord. Dat hebben we ook uh, steeds uh, bij de minister en bij de Kamer naar voren gebracht... De Kamer heeft nu gesproken over de AOW en ook over het aanvullende pensioen. Dat is voor ons een gegeven. Maar dat betekent nog niet dat alles geregeld is. Want het aanvullende pensioen is verder geen zaak primair van de politiek... maar van de sociale partners. En de helft van het hele probleem is nog niet geregeld... En bovendien moet er nog een pensioenwet komen waarvan de minister heeft gezegd, daarin moet alles worden vastgelegd. Ja. Dat duurt nog te, dik twee jaar. Ja, het is de dus vraag er of... is nog van alles te doen om het uh, te verbeteren. Ja, het is de vraag of het uh, überhaupt een zaak van de sociale partners blijft. Want de minister wil daar ook in gaan ingrijpen door een onafhankelijk bestuur aan te gaan werken. Ja, dat is, dat is de nieuwste ontwikkeling. Uh, maar dat zal nog wel een één tot twee jaar duren eer dat wet is. Dit is uh, het plan van de minister. Dat heeft nog ook een lange weg te gaan. Ja. Maar we hebben nog een initiatiefwetsontwerp in de Eerste Kamer liggen, waarin er, uh, als dat in december wordt behandeld. En daar ziet het naar uit. De ja. gepensioneerden per direct in de besturen van de pensioenfondsen komen. Ja. Uh, dus dat hebben we dan, uh, dat hebben we dan binnen. Ja. En dan wachten we wel af wat er in de toekomst gaat gebeuren. Maar u zegt eigenlijk met zoveel woorden handen af van de pensioenen. Uh, eerst maar eens uh, wat verder praten hoe we dat gaan regelen. Uh, maar economen in ons huidige uh, uh, tijdsbestek... die zeggen toch dat het hele pensioenstelsel onhoudbaar is. Uh, het pensioenstelsel is het beste van de wereld. En er is nooit, uh, nooit aangetoond. Uh, ook niet de laatste drie jaar... Dat het onhoudbaar is. Het is waar door de externe omstandigheden die exceptioneel zijn. Dat is nooit voorgekomen na de oorlog. Zo'n grote crisis uh, die nu al jaren duurt en nog wel even yeah. door zal gaan. Yeah. Uh, dat betekent niet dat het stelsel slecht is. Je moet alleen zorgen dat het ook met dijkverzwaring dan waterproof blijft voor de toekomst. En yeah. daar zijn wij uiteraard uh, toe bereid. We hebben tegen de minister gezegd, als u nou eerst eens met ons aan tafel gaat praten, want wij tellen helemaal niet mee, we zitten er nooit bij... En dat zullen we ook niet meer accepteren. Als wij eenmaal aan tafel zitten, willen we ook meedenken voor oplossingen. Ja, maar goed, al die pensioenfondsen, in ieder geval de grote, zitten onder de dekkingsgraad ja, die wettelijk is, is opgelegd. Waar. Ja, dat wil zeggen, in juli zaten ze, zaten ze nog goed allemaal. Het ABP zat toen op 111 en dan krijg je weer de beurs die in elkaar klopt. Ja. En dan gaan we naar 90, maar misschien is het over drie maanden weer 110. Ja. Het jojoet jo -jo maar heen en weer natuurlijk. En daar ja. hebben wij ook grote problemen mee dat men voor pensioenen en toekomstige pensioenen van de jongeren uh, op dagkoers uh, de, de dekkingsgraad gaat zitten uitrekenen. Ja, maar tegelijkertijd en... zijn al die mensen er wel van overtuigd dat het zo rooskleurig als in de jaren 90 en de eerste helft of de eerste helft van het eerste decennium van deze uh, nieuwe eeuw, dat het zo rooskleurig de komende 10, 20 jaar in ieder geval niet meer zal zijn? Nou, dat... Dat, dat durf ik niet te voorspellen. Ik denk dat, uh, dat de komende vijf jaar heel moeilijk blijven misschien, maar langer verder kijken lijkt me, lijkt me heel moeilijk. Maar bijvoorbeeld de hele vergrijzing tot 2040 die zit nu eindelijk in de premies. Die is helemaal verwerkt. Dus dat is, dat is al dat probleem opgelost. En ja, dat eerst er een bankencrisis komt en daarna een economische crisis en daarna een eurocrisis ja, dat kun je, dat kun je het pensioenstelsel niet uh, aanrekenen. Nee, maar... uh, en bovendien wordt er nu bij de verplichtingen dus een technisch onderwerp, maar het is toch heel belangrijk. Ja. Alleen al de 1% rente en die is meer dan 1 procent, is 15 punten dekkingsgraad. En die rente, dat weten we allemaal, ja. die slaat helemaal nergens op. We hebben een inflatie in Nederland van 3 ja. En de, de rente ligt daaronder. Ja. En dat maar... is in heel Europa zo. En dat, en dat is een kunstmatige rente. Maar meneer dat Van is niet Roië, de echte rente u zegt dat je kunt het, het pensioenstelsel niet aanrekenen. Dat mag zo zijn, maar het pensioenstelsel heeft er wel mee te maken. En omdat we voorkomen dat straks dat ze nog verder zakken uh, onder de, de wettelijke dekkingsgraad... dan kunnen ze straks toch de pensioenen niet meer uitkeren. Dus daar moet er toch iets gebeuren? Nee, dat... Dat ben ik helemaal met u eens. En wat, wat al gebeurt, dat moeten de jongeren zich ook goed realiseren. Overigens hebben wij geen enkel uh, probleem met uh, ook de kritische opmerkingen van de jongeren. Wij willen ook dat onze kinderen en kleinkinderen een goed pensioen hebben. Dat zal ik ook morgen zeggen. Maar bijvoorbeeld de ouderen leveren nu al vijf jaar uh, uh, fors in op het pensioen. Omdat het al vijf jaar niet met de, de inflatie verhoogd is. Ja. En dat zal de komende vijf tot tien jaar vreselijk zo blijven. Ja. Dat is juridisch ook in de haak, want daar hebben we geen recht op. Maar waar wij voor opkomen, u duidt het aan het begin van de uitzending al op. Wij zullen het niet accepteren. ...dat de nominaal opgebouwde rechten, en nou dan komt die niet alleen voor de ouderen... ...maar ook voor alle werkenden, dus ook de jongeren, ja. dat die wordt aangetast. Want je bouwt elk jaar, spaar je voor je eigen pensioen... Ja. ...en wij vinden dat die nominale aanspraak ook in het nieuwe stelsel zeker moet blijven. Dat is de hele kwestie van invaren of niet invaren. Ja. En als dit pensioenakkoord er toch doorheen komt in de Kamer... Uh, ...ik zei net, dan gaat u desnoods tot aan het Hof in Straatsburg. Gaat u dat ook doen? Nou, Dat gaan we doen als die nominale zekerheid, zeg maar het eigendomsrecht van je pensioen, net als van een huis. Als men gaat zeggen, ja, je hebt wel een pensioenaanspraak van 10.000 als je met pensioen gaat, of als je nu werkt al van 5.000... ...dan gaan we toch maar in dat nieuwe systeem gaan we dat verlagen, gewoon onzeker maken. Het is nu zeker, we, maken er misschien, we halen er misschien wel 30% af... Uh, dat zullen we niet accepteren, dan gaan we naar het Hof in Straatsburg... op grond van het verdrag van de rechten van de mens. Juist, dus dat is de stok voor u achter uh, de, de deur. Absoluut, en de politiek u... weet dat. En die ja. zijn nu al anderhalf jaar zenuwachtig, want ze komen er niet uit. Nee, dus moet u uh, uw hoop richten op de SP en op de PVV. Dat heeft u goed gezien. Die, Als uh, CDA-politicus. Die... Ja, dat, dat is mij al lang niet ontgaan. Uh, uh, <laughs> achter de schermen vinden er natuurlijk allerlei contacten plaats. Uh, het is natuurlijk heel, heel bizar om te zien uh, dat 15 september zeg maar het grote middenblok, ja. de drie uh, traditionele middenpartijen eigenlijk uh, uh, in dat debat waar, wat eigenlijk alleen over de AOW ging, ja. uh, die aanvullende pensioenen van Wintjes en Jongerius, dat ja. vinden wij een slecht akkoord overigens, ja. maar dat is duidelijk, ja. uh, dat die dat daar in, in een uur afgeraffeld hebben. Dus ja. De fracties hadden vier minuten spreektijd per fractie. Juist. Uh, een historisch akkoord wordt in, in nog geen uurtje door de Kamer afgedaan. Het is dus werkelijk schandalig. Met andere woorden, u richt uw hoop op de SP en de PVV, niet op uw eigen CDA. Nee, wij richten Richten onze, onze hoop uh, en, en vertrouwen op alle partijen. Want anders haal je nooit een meerderheid. Nee. En we zijn intensief bezig, uh, ook uh, met mijn eigen partij. Maar ik ja. spreek hier niet als CDA. Maar nee. u heeft gelijk, uh, daar hoor ik wel bij. Ja. Nog steeds. Ja. Uh, daar zullen alle partijen zullen we, uh, intensief gaan bewerken de komende ja. maanden. En nogmaals, ja. de pensioenwet moet worden veranderd. Het ja. financieel toezienskader. Ja. En dat is allemaal een zaak van de politiek. Ja. En dan kunnen we nog heel veel, uh, ja. heel veel recht brengen. Maar wat ik ook nog wil zeggen is: ja. het grootste probleem nu is dat de premie. Die betaald wordt, die is niet kostendekkend. Ja. En daar willen de sociale partners maar niet aan. Ja. Ze zeggen, de premie kan niet meer omhoog... want dat is slecht voor de economie. Dat is misschien op dit moment een beetje waar. Ja. Maar hij zal de komende jaren... Uh, ...een stukje bij beetje kostendekkender beter moeten worden. Ja. Want als je geen kostendekkende premie betaalt... dus ja. met je autoverzekering en je ziet de kostenpremieverzekering ook zo... Ja. ...dan moet je de aanspraken verlagen. Ja. En dat doet men niet. Ja. Men blijft mooie pensioenen beloven... Ja. ...maar de sociale partners stoppen er te weinig uh, de premie in. En dat is het grootste probleem. Ja. En de minister heeft net weer toegestaan dat pensioenfondsen met een probleem uh, geen herstalplan hoeven in te dienen. Ze hoeven niet te besluiten uh, tot premieverhoging, wat de wet wel eist. En door de premies niet te verhogen, ja. wordt er nog langer niet geïndexeerd. Dus de ouderen zijn dan de dupe daarvan, ja. overigens de jongeren op termijn ook. Ja. En, en daar maken we grote, grote bezwaren tegen. Ja. En ik ben bang, dat is ook nog iets heel raars... Dat eerst heeft, heeft het FNV op 8 september aan de Kamer laten weten dat zij vinden dat de premie stabiel moet blijven. En dus ook niet naar beneden kan. En een week later in een brief van de Stichting van de Arbeid van 15 september schrijven ze aan de Kamer dat de premie stabiel is, ja. maar hij moet tijdelijk ook, als het goed gaat, uh, omlaag kunnen. Ja. En als het slecht gaat, moet hij omhoog kunnen. Goed. En wij zijn principieel tegen dat zinnetje, ja. dat hij misschien tijdelijk weer naar beneden kan. Ja. Want dan krijgen we hetzelfde als de afgelopen 15 jaar, in ja. de 90 jaren met name, dat ze de premies weer vrolijk verlagen, zelfs tot nul. En het grootste probleem is dat er 15 jaar lang veel te weinig premie betaald is. Ja. En daardoor hebben we nu het probleem waar u het over heeft. Ja. Dat is verergerd door de crisis, ja. maar dat was er al. Ja. Het ABP, maar... de staat heeft 25 miljard uit het ABP gehaald. Ja. Als dat niet was gebeurd, ja. zouden de ambtenaren hun pensioen gewoon geïndexeerd houden. U kunt er euro een over groot Ja, dat is uh, helemaal helder. Ik heb nog één korte vraag voor u. Zou u die met ja of nee kunnen beantwoorden misschien? Uh, namelijk, u bent ook lid van dat CDA. Moet er Mauro blijven of niet? Want over een kwartier gaat die CDA-fractie in, uh, conclave. Ik laat dat aan de Kamerfractie graag over in hun wijsheid. Oké, okay, meneer Van Rooijen. Ik dank u zeer. Ja, goedemorgen. Morgen. De hype uh, begon met het twittertje van Wilders. Helmond is afgelopen zomer in het brandpunt van het nieuws. Marokkaanse straatterror. daar was dan weer opgeblazen dat er knokploegen zijn. PVV-leider Geert Wilders bracht woensdag een bezoek aan Helmond. Deze week in Goedemorgen Nederland... Helmond na de hype. Maar dat waren helemaal geen knokploegen. Die zijn er ook nooit geweest. Binnenstaat Oost. Zo heet de Helmondse wijken waar de berichtgeving zich afgelopen zomer vooral op richtte. Hoe is er nu? Harm van Attenveld ging er s'avonds op pad. met een straatcoach. Uh, ja, de Heistraat staat bij de meeste mensen die gewoon in Helmond wonen ook eigenlijk best wel bekend als een, uh, een gevaarlijke straat. Er lopen vaak uh, jongeren van allergetoonse afkomst. Geoffrey Lemmens is een van de drie straatcoaches van Shufke Demk. Dat is Arabisch voor, uh, kijk vooruit. Shufke Demk is een project van Bijzonder Jeugdwerk Brabant. Doel, de leefbaarheid in de Helmondse binnenstad en de Volkswijk Het Haagje verbeteren door contact te krijgen met jongeren die overlast veroorzaken op straat. Deze jongeren willen eigenlijk helemaal geen, uh, ja, geen contact met andere instanties... zoals gemeente, politie of andere hulpverleners. Want die andere hulpverleners spreken niet de taal van de straat. Geoffrey spreekt die taal wel. Het is gewoon eigenlijk een straatcultuur... van uh, jezelf zo stoer mogelijk profileren... En, uh, uh, misschien op een makkelijkere manier geld uh, verdienen. Joffrey is nu 30 jaar en met hem is het allemaal nog goed gekomen. Ik heb uiteindelijk ook een, uh, een gezinnetje kunnen stichten. Huisje, bompje, beetje. Maar in zijn jonge jaren was hij zelf een probleemjongere. Ja, ik zag ook uh, af en toe het nut niet in bepaalde dingen zoals school of werk. En uh, ik ging ook rondhangen en ik wou ook geld verdienen op een makkelijke manier. Ik weet ongeveer hoe de jongeren denken. en uh, ja. Waarom hebben ze respect voor jou? Ja, omdat ik uh, toch die dingen heb meegemaakt. Die, uh, omdat je de bak hebt gezeten? Ja, dat, het geeft wel een status. Waarvoor? Ja, dingen waar ik eigenlijk niet trots op ben. En, Zoals? Uh, ja, minder leuke dingen. <laughs> ik vind het eigenlijk niet zo erg van belang om daar, daar verder over uit te wijden. Maar maar, hoe lang heb je vastgezeten? Ik heb een aantal keer vastgezeten. In totaal? Uh, in totaal uh, anderhalf jaar. Maar ik, ik leg ze ook altijd uit van uh, dat is eigenlijk helemaal niet iets om... Um, uh, om er uh, Jovel over te zijn. Ja, ik ik uh, kom weer drie uh, jongens tegen. Goedenavond. Goedenavond. Je kent Joffrey ook. Ja, ik kan Joffrey wel, ja. Waarvan? Hij helpt uh, jongere kinderen op straat gewoon. Moet je ook Als geholpen worden? Nee, ik niet gelukkig niet. Ik zit gewoon op school. Wat voor school? Ik zit op de ROC. Ik ook. Ik ben 17 jaar en ik zit ook op ROC, niveau 2. Ken je jongeren die wel hulp nodig hebben? Ja, ik ken ze wel, maar ik noem geen namen op. Ik hoef geen namen te hebben, maar ik wil alleen weten waar ze mee geholpen moeten worden. Ja, gewoon omdat ze te veel op straat hangen en zo. Maar waarom zou je ze zo veel op straat hangen? Ja, omdat ze niks te doen hebben. Geen werk. Sommigen hebben geen school. Ja. Sommigen doen niks in hun vrije tijd. Gaan ze gewoon naar buiten hangen. Ja, ja en daar krijg je dat gedonder van. Hè? Want daarmee heeft Helmond afgelopen zomer de krant landelijk gehaald... Want dan zouden er knokploegen zijn en die zouden dan orde op zaken stellen. Hoe hebben jullie dat ervaren? Aan de andere kant hebben ze wel gelijk, maar aan de ene kant niet. Want ze zeggen, ja, veel dingen zijn hier gebeurd. Maar als er maar hier één toestand gebeurd. ja, dan komen hier gelijk camera's te hangen in de Heijstraat op het pleintje... Op een van die pleintjes lopen we een jongen van 14 jaar tegen het lijf. Precies waar de camera op richt. Hij is verantwoordelijk voor een van de incidenten afgelopen zomer... die Helmond landelijk in het nieuws bracht. Kijk, er waren daar mensen aan het steen in te gooien... opeens, ik kom daar net aangefietst. Zegt zij tegen mij, waarom gooien je steen? Ik zeg, hoezo, ik kom net aangefietst. Zeg je meteen dat ik dit ben. Opeens gaat zij naar binnen. komt ze naar buiten, heeft ze een grote mond tegen mij. En toen heb ik die schijnbeweegd aangifte gedaan dat... Ze heeft aangifte gedaan tegen jou, omdat jij een keelsnijbeweging ja. maakte. Maar, uh, alles... maar dat duurt er ook niet, waarom doe je dat? Moet ze maar niet zo wat gemiddeld. Ze komt zo boos schreeuwen, net zodat ze me wil slaan. Ze heeft aangifte gedaan, en wat is er toen uh, van gekomen? Helemaal ja, niks. Nee? Niks meer. Maar je hebt er geen spijt van dat je die beweging hebt gemaakt? Eigenlijk wel. Want er is iemand die woont hier 100 meter verderop. Ja, maar uh, sorry, ik zei het dat. Wat zeg je? Ja? We hebben acties aangeboden. Helmond is gewoon een rustig stadje. Er, is een paar, er zijn een paar dingen gebe gebeurd, ja, meer niet. Nu gaat het gewoon beter. Iedereen zit op school, minder hangen. We gaan hier naar het badhuis om te spelen, Playstationen, poelen. Het badhuis is het lokale jongerencentrum. Eind volgend jaar gaat het dicht. Reden: bezuiniging bij de gemeente Helmond. Kaashave die helpt niet meer. Margreet de leeuw jongejans is wethouder jeugd in Helmond. Op begroting van 340 miljoen moet Helmond 13 miljoen bezuinigen. 2,5 miljoen daarvan komt uit haar begroting. Je moet keuzes maken, het geld moet ergens vandaan komen. Kosten van beheer en exploitatie van de gebouwen waren heel groot. En daarom worden de activiteiten voortgezet, maar niet meer in een eigen gebouw. Dat dat net gebeurt nu overlastjeugd zo in het nieuws was, vindt de wethouder niet raar. Nou, is denk ik wel uh, goed om even duidelijk aan te geven... dat de jongeren die in het nieuws waren... dat dat in ieder geval um, jongeren zijn die niet in de jongerencentra komen. Die geld die ze verspillen aan die camera's en zo... kunnen ze net zo goed uh, weer in de badhuis gaan investeren. Als het jongerencentrum straks weggaat, wat zal dan het effect zijn? Zal het de jongeren hier op straat... zou je ze zien hier op straat? Voorkomen dat jongens die veel op straat zijn in de criminaliteit terechtkomen... is één taak voor straatcoach Joffrey. Maar soms zijn ze dat stadium al voorbij. Er zijn ook wel enkele jongens bij die, uh, die, die kunnen dealen of uh, inbreken. Die zitten er wel bij. Nou, over... Dat gaan ze dan aan jou vertellen? Ja. ja. Echt? Ja. ja. Ze weten dat ik zelf ook in die situatie... Uh, in die in situatie. Ja, precies. Ja. Ja, je gaat niet naar de politie? Nee, nee, nee. Wel oh, niet? Dit. Ja, dat is gewoon op basis van vertrouwen eigenlijk. Hè. Het is niet mijn werk om, om die jongen daarop uh, op te pakken, zeg maar. Of uh, ja, het is gewoon op basis van vertrouwen ga ik met die jongen om. Want als je wel naar de politie gaat, wat gebeurt er dan? Ja, dan ben ik die vertrouwen kwijt. Maar ja, in zo'n zo gesprek geef ik ze wel aan van luister, ga je voor die paar centen, ga je daar nou alles uh, je, je risico voor nemen? Ga je daarvoor je familie pijn doen en jezelf uh, in de problemen gooien? Morgen in Helmond na de hype. Sommige mensen die zeggen gewoon van kut, maar snappen, snap die haten ons. Dat is morgen. Vragen en opmerkingen zijn tot die tijd welkom op Goedemorgen goedemorgennederland.nl Straks met één druk op de knop, filmpjes en foto's naar de politie sturen. De Partij van de Arbeid wil een speciale politie-app. Eerst nu het ochtendtumeur van Diederik Ebbingen. Omgert Gert is dood. Hij is 71 jaar geworden. Afgelopen vrijdagnacht was het eigenlijk opeens gepiept. Totaal onverwacht. Mijn vader belde mij zaterdagochtend om het te vertellen. En ik was aangedaan. Vaak zag ik hem niet meer. De laatste keer dat ik hem sprak was op de crematie van mijn oma... zijn moeder, ruim een jaar geleden. Gert was een kleurrijk figuur. Hij logeerde vroeger vaak bij ons... en hij had altijd een koffertje met 45 toerenplaatjes bij zich. Het cd-tijdperk heeft hem nooit van de singeltjes afgebracht... Er zaten ongeveer tachtig plaatjes in het koffertje en hij had een onnavolgbare manier van archiveren, want als je in een onbewaakt moment pesterig één singeltje op een andere plek zette, dan had hij dat tot zijn grote irritatie na een paar seconden door. Hé, wat flauw! Daarom zat hij liever op zijn kamerplaatjes te draaien en hoorden wij hem door het plafond heen hardop in zichzelf praten en nog harder lachen. Hij zat in zijn eigen wereld verzonken en kon vanuit het niets de slappe lach krijgen. Als je dan vroeg wat er was, dan wees hij je bijvoorbeeld op een bezoek... aan het Draaiorgelmuseum in oktober 1976. Zijn lach ging dan meestal over in een soort melancholische huilbui... en hij veegde dan met een boerenzakdoek de tranen uit zijn ogen... en snoot tot slot op tetterende wijze zijn neus. Gert komt uit een gezin met vijf broers waarvan hij de middelste was... Hij is tot op de dag van vandaag een enorm bindmiddel in de familie. Hij was natuurlijk een zorg, maar vooral de oogappel van zijn moeder. Ook in ons gezin is zijn invloed evident. Mijn vader was bouwkundig ingenieur... en heeft zich gespecialiseerd in de bouw van instellingen in de gehandicaptenzorg. Mijn moeder was onderwijzeres en gaf les op een BLO-school... en mijn zus werkt nog steeds in de geestelijke gezondheidszorg. Ikzelf heb in het theater en op televisie... honderden keren de rol van de zwakbegaafde Pierre gespeeld. Zonder Gert was ik überhaupt nooit op dit personage gekomen... en had ik hem nooit kunnen spelen. Een van de meest memorabele optredens die ik ooit met mijn gezelschap... de Vliegende Panthers heb gedaan, was in Gert's tehuis ter gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum. De omgekeerde wereld waarbij wij meer gelachen hebben... dan ons meest wonderlijke publiek ooit. Ontwapenende chaos. Uit de grond van mijn hart kan ik zeggen... dat het bestaan van Gert mijn leven een dimensie heeft gegeven... die ik anderen graag zou gunnen en toewensen... Mijn maag draait zich elke keer weer om als zwangere vrienden en bekenden op vrij nonchalante en geaccepteerde wijze praten over allerlei puncties en nekplooimetingen om uit te sluiten dat ze een Mongool zouden krijgen. Ik zou Gert nooit hebben willen missen en hoop dat zijn platenkoffer en zijn pick-up donderdag op zijn kist staan. Dan zal ik een willekeurig plaatje opzetten... en hem nog één keer hard horen lachen. En ik zal meelachen. En dan met een boerenzak doe ik de tranen uit mijn ogen vegen. Al dus Diederik Ebbingen. Morgen het ochtendumeur van Koos Postema. Het is vijf voor half elf. We gaan naar Den Haag, waar over vijf minuten de fractievergadering begint... van het CDA, met als belangrijkste onderwerp natuurlijk... mag Mauro blijven in dit land en hoe gaat die fractie stemmen? En hebben de uh, dissidenten, zoals ze heten, Koppijan en Ferrier. de mogelijkheid om anders te stemmen dan hun fractie? Dat zijn de vragen die ik ga voorleggen. Aan NOS-collega Margreet Boer, Margreet, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Sven. Heb je het antwoord op een van die vragen al gevonden? <laughs> nee, dat is eigenlijk uh, waar wij op wachten en we hopen dat in de loop van de dag dat antwoord te hebben. Maar uh, nu staan we nog voor die uh, bekende deur hè, van het CDA. Die is nog dicht. Er zijn al wel wat overlegjes gaande, bijvoorbeeld met de partijvoorzitter. Die is hier al uh, eerder vanochtend gekomen. Dat is op zich wel gebruikelijk, want CDA vergadert altijd dinsdagochtend om half elf, en daarvoor komt de partijvoorzitter ook. Maar verder hebben we nog niemand gezien, behalve wat de druk heen en weer gelopen, toch tussen kamers, met onder andere Siebrand van Haars, maar buurman de fractievoorzitter. Want ja, hij moet er toch voor zorgen dat de fractie een eenheid blijft en dat. Uh, Ferrier en Koppian dus niet uh, een ander standpunt in gaan nemen. En de vraag is, gaat dat lukken? Ja, en de vraag is ook, stel dat het niet lukt... accepteert Geert Wilders dan dat twee dissidenten uit uh, een van de regeringspartijen anders stemmen dan is voorgeschreven? Nou, ik weet niet of Geert Wilders dat accepteert... maar ik vermoed zelfs dat Van Haarsma-Buma van de CDA-fractie zelf... dat ook niet zal accepteren. Hij heeft steeds gezegd, we zijn allemaal, al alle 21 gewetensvol bezig... en er zijn er niet twee meer gewetensvol bezig dan anderen. Dus het is echt de bedoeling dat ze op één lijn blijven. En dan gebeurt er nog wat anders, want we staan hier nu bij de deur van het CDA... maar ergens anders hier in het Kamergebouw vergadert een deel van de oppositie... want die is nog met een motie bezig aan het knutselen... om te kijken of er een motie kan komen waardoor toch een kleine groep Mauro's, een stuk of twintig, kunnen blijven. En ze hopen eigenlijk om zo te formuleren... dat toch VJ en Koppejan onder druk worden gezet om daarvoor te gaan stemmen. Dus ja, je merkt dat er ook bij de oppositie weer geprobeerd wordt... een weg te drijven in het CDA, zodat VJ en Koppejan toch met hun mee gaan stemmen. Nou ja, of dat allemaal gebeurt en of die motie waar eh, de oppositie nu aan sleutelt... Eh, het wel zou kunnen halen, dat is allemaal nog onduidelijk. De bedoeling van het CDA hier is heel erg. We moeten er samen uitkomen. Aan het eind van de vergadering... van 21 neuzen dezelfde kant op. En dan is dus de vraag, uh, is dat een oplossing die ook voor de oppositie verteerbaar is? En is die oplossing ook verteerbaar voor de PVV en de VVD? Dat zijn de vragen die voorliggen daar. Over een paar minuten begint die grote fractievergadering. Het zal wel lang duren en vanmiddag is dus het debat in de Tweede Kamer. Het is dus de vraag of er een debat komt, hoor ik Margreet nog en de te zeggen. Waarom is dat de vraag? Ik dacht dat er vandaag stemming in het debat zou zijn. Als er uh, op een, een overeenstemming komt over de moties, dan hoeft een debat niet plaats te vinden. Als er geen overeenstemming is, dan heeft de oppositie veel belang bij een debat om het CDA op de pijnbank te leggen. En anders niet. We wachten het af. Dankjewel voor dit moment, Margreet Boer. We blijven trouwens in Den Haag, want we gaan snel door naar een plan van de Partij van de Arbeid. Namelijk een speciale politie-app voor uh, de iPhone en andere smartphones. Zodat je met één druk op de knop filmpjes en foto's van criminelen kunt maken en door kunt sturen aan de politie. Dat wil de Partij van de Arbeid. Kamerlid Ahmed marcoes goedemorgen. Ja, goedemorgen. Waarom wilt u dat? Nou, omdat, uh, omdat je ziet dat de pakkans van criminelen minimaal is... en de hulp van burgers bij die pakkans uh, ja, belangrijk is. Ja. En heel veel mensen lopen met zo'n apparaatje. We kunnen wel 112 bellen, ja. maar we kunnen geen berichtjes aan, be aan beelden sturen. Terwijl dus, beelden vaak heel veel meer zeggen. Eigenlijk een soort van follow-up bij het plan van de minister van Justitie... opstelde om uh, vooral foto's te gaan maken van mensen die in overtreding zijn. Ja, een reële toevoeging op uh, 112. Ja. Uh, beelden en, en uh, teksten kunnen verzenden... Uh, ja, door mensen die op dat moment getuigen zijn, dus meteen uh, opsturen. Kijk, wat ja. Opstelt in zijn campagne doet, is dat mensen uh, foto's maken... en dan ja. thuis downloaden en dan uh, per e-mail naar de politie toesturen. Ja. Nou, er zijn heel veel handelingen en omslachtig, dat werkt niet. Vaak wil, nee. wil de politie op dat moment die informatie hebben. Ja. En er is techniek en technologie, uh, dus uh, waarom niet hiervoor gebruiken? Juist, maar goed, uw partij was toch helemaal niet voor dat plan van opstellen. Dat vond toch. Ik meen dat ik uw partijleider heb horen zeggen dat hij dat een tamelijk belachelijk plan vond, omdat het niet, maar niet de taak van de burger was, maar van de politie. Nou, dat, dat heb ik hem uh, niet horen zeggen. Kijk, het is altijd belangrijk dat burgers uh, informatie aan de politie verschaffen om die pakkans uh, te vergroten. Het is wel zo dat, het, ja, dat als, je, als je rechercheurs nodig hebt, politieagenten nodig hebt om die daders te pakken en, en je komt vervolgens met zoiets, ja, dan is dat natuurlijk hartstikke slap. Ja. Uh, dan hebben we liever uh, een app uh, die, uh, uh, uh, die op dat moment dat het noodzakelijk is en urgent is de informatie verschaft aan de politie. Goed, nieuwe app dus. We moeten het hierbij laten in verband met de tijd. De excuus daarvoor, maar dat kwam door dat het CDA natuurlijk in uh, fractievergadering gaat vanwege de uh, kwestie Mauro. Bent u trouwens ook betrokken bij die motie nog trouwens? Uh, wij zijn als fractie. Uh, ja, mijn collega Hans Pekman zet zich daar ontzettend voor, uh, voor in om uh, Mauro hier te houden. Ja, en mevrouw Albarak, wilde hem ook het land uit hebben. Um, ja, maar uh, dat heeft ze niet gedaan. Nee. Hey, nou ja, goed. Het was wel, hebben ze <laughs> toen. doen. Goed. We wachten het af en kijken of daar een debat komt. Uh, en in ieder geval een stemming vandaag. En er dag. is vanmiddag een actie op het plein hè, voor Mauro. Ja. Bent u ook bij vast? Ja, zeker. Maar meneer Markoes, ik dank u zeer. Het is half elf geweest, dames en heren. Tijd voor ons om af te ronden. Ik verwijs u naar de website krl.nl. Snel door nu naar prem in een rode trui in een gele bus. Prem. Sven. Ik, ik, do ik doe meteen aan een verzoek, want Hans Spekman is bij mij in de bus. Het wordt de P van de a Radio, maar ik ga hem ontzettend... Het wordt echt verbaal vechten, luisteraars en Sven. Want ik vind dat de Partij van de Arbeid hypocriet is. Jij bent wat beschaafder dan ik. Maar je maakte al de tussenopmerking dat Al Bayrak Mauro ook eruit wou. En ik ben de uh, meneer Gumus niet vergeten. Ik hoop de luisteraars en jij ook niet. Nee? Want ik vind dat de Partij van de Arbeid en D66... een hele hypocriete, valse rol spelen over de rug van Mauro. Zitten ze goedkoop te scoren. Maar als zij in de regering zitten met staatssecretaris Smit, of staatssecretaris Job Cohen... als staatssecretaris Albayrak, dan zetten ze al die Mauro's uit... en dan komen ze met dezelfde teksten als Gert Leers... en dan komen ze allemaal met die dubbele morale hypocrisie. En ere wie ere toekomt Hans Spenkman u zegt: Prim, ik kom de deegels met je kruisen, Dus luisteraars, vecht Radio zo meteen. Maar eerst krijgt u de tropische stem van Jan van der Putten. Radio 1... NOS Journaal. Het Amstelstation in Amsterdam is ontruimd. Op een perron staat een verdachte koffer. Die wordt nu onderzocht. Treinverkeer via Station Amstel ligt waarschijnlijk tot het middaguur stil. In het Limburgse dorp Herkenbos is vanmorgen een man aangehouden... in verband met de verdwijning van de militair Laurens Frits. De verdachte is een man van 47 uit dezelfde plaats. De In Duitsland gelegen de militair wordt al bijna twee maanden vermist. Zijn auto werd in een natuurgebied in de omgeving leeg teruggevonden... en daarna is er niks meer van hem vernomen. De prijzen van benzine zijn niet kunstmatig hoog, zegt minister Verhagen na onderzoek. Kamerleden hadden om het onderzoek gevraagd omdat de prijzen niet lijken mee te bewegen met de olieprijs en de dollarkoers. Volgens de onderzoekers kun je op lokale wegen wel degelijk goedkoper tanken dan langs de snelweg. En Wesley Sneijder is de enige Nederlandse voetballer die nog kans maakt op de Gouden Bal. De FIFA-prijs voor de beste voetballer van het jaar. Sneijder staat op de shortlist met 23 namen. Raphaël van der Vaart, Robin van Persie en Arjen Robben zijn afgevallen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANWB Verkeersinformatie met files op de Ring Amsterdam, de A10. Daar staat tussen Sloot en Afrit Rai nog 3 kilometer na een ongeluk. Bij de Afrit Rai is de linkerreis ook afgesloten. Een stuk langer is de wiel op de A13 naar Den Haag. Daar staat tussen Knoop en de Kleinpolderplein en Del zuid 8 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de N470. Op de A13 is de Afrit Del zuid afgesloten. Daardoor staat ook nog flink vast op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen Knoop en Terbrechtseplein en Kleinpolderplein nog 4 kilometer. En nog een korte wiel op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. Daar is een ongeluk gebeurd bij het Eveningen. Dat zijn al twee kilometer file, maar inmiddels zijn alle rijstokken weer open. Dit is Radio 1 NTR Rem Time Rem Radakation Mauro Manuel, de minderjarige asielzoeker die Nederland dreigt te moeten verlaten, lijkt het CDA te splijten. Dat is de waan van deze week. Wat mij opviel luisteraars was de hypocrisie en gespleten tong en dubbele moraal van D66 en de Partij van de Arbeid. Gert Leers voert hetzelfde beleid uit als zijn voorgangers in de afgelopen jaren. P. van der Aar Costo, Schmid, Cohen, LPF Vernaween, VVD Verdonk, P. van der Aar Albayrak, CDA Heerschbalin. Ter herinnering, in 1997 moest de Turkse kleermaker Gumus met zijn hele gezin Amsterdam verlaten. Bijna alle Amsterdammers wilden dat het gezin moest blijven. Maar toenmalig PvdA staatssecretaris Schmid was duidelijk. Regels zijn regels en hoewel het haar als persoon pijn deed, moest zij als instrument de wet uitvoeren. Gumus vertrok naar Turkije. Haar opvolger Job Hent van de PvdA maakte niet alleen een nieuwe vreemdelingenwet die veel harder was... maar toen de witte illegalen in een hongerstaking gingen, zei hij ook dat de wet de wet was... en dat hoe pijnlijk de hongerstakers ook waren, de wet niet kon worden gemaakt op specifieke zaken. In Balken en de was Rita Verdonk minister van Immigratie. Ongewenste vreemdelingen werden in een cel gestopt samen met kleine kinderen. Wie hield Rita Verdonk iedere keer in het zadel? D66. Pas toen Verdonk de leugenachtige prima donna Ayaan Hirsi Ali aanpakte, liet D66 het kabinet vallen. Voor kleine kinderen in gevangenissen en eenvoudige mensen die door Verdonk het land werden uitgezet, had D66 geen oog. En nu willen deze partijen over de rug van Mauro Manuel politiek scoren, de moreel rechtvaardige spelen. Hij die zonde, zonde is, werpen de eerste steen. P van de A en D66 zijn geweteloze opportunisten die de arme Mauro Manuel misbruiken voor kortstondig politiek gewin. Bent u het met mij eens of oneens en waarom? Bel me op 0800 1121, mail naar primtimeapenstartntr.nl en de tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. Luisteraars, we staan in Den Haag bij onze favoriete Haringkar aan de Hofvijver, waar het fonteintje aan het spuiten is. De zon schijnt. U weet het, u mag langskomen, maar u mag ook bellen en mailen... naar primtime.ntr.nl of de tweets naar hashtag Primtime Radio 1. En het nummer is 0800-1121. Hans Spekman, um, we hebben de Partij van de Arbeid ND66 gevraagd om te komen... Uh, we kennen elkaar goed, dus ik mag jij zeggen. Jij bent wel gekomen, D66 niet. Zijn die D66 gewoon vieze, vuile, lafaardse opportunisten? Nee, ik, ik loop gewoon nooit weg, Prem. Uh, dus als jij vraagt of ik kom, dan kom ik. Zo simpel is het. Oké, okay, je hebt mijn inleiding gehoord. Ja. Je, was, uh, je bent ook wethouder geweest ja. in Utrecht met die witte illegale In de tijd van verdonken he, was ik wethouder. Ja, maar uh, je hebt toen nog de naweer gehad, want op een gegeven moment zijn alle grote steden, toen Cohen ja. staatssecretaris was, toen heeft hij het via de VVD er en gespeeld in, den, in Rotterdam als burgemeester, dat is nu de huidige minister, ja. om die witte illegale regeling te doen. Als je mijn inleiding hoort, wat is je primaire reactie? En verlos van de witte illegale, dat was een beetje voor mijn tijd. Um, uh, en in Utrecht zijn daar veel minder van dan bijvoorbeeld in Den Haag en uh, in Amsterdam nu nog. Ja. Hè? Want daar ja. zijn nu nog problemen mee. Uh, mijn primaire reactie is dat ik mij recht in de spiegel kan aankijken, Prem. Ik, bedoel, ik heb een paar jaar geleden met jou hier uh, bij of rondgelopen toen je nog Prem-tv maakte. Ja, Prem-time ja. Oh ja. ja, daar ben ik heel slecht in. Uh, en dat ging over meisjes die heel lang in de illegaliteit leefden. Ja. Ik heb, uh, sinds ik in de Kamer zit, alleen maar initiatief genomen... om kinderrecht een plek te geven in asiel- en vreemdelingenwet. Maar je weet, en, toen, en, en toen, de, nou, toen we hier rondliepen, ja? was verdonkt minister. Ja. En jij wilde dat die kinderen moesten blijven. Je ja. maakte je hart ervoor. Ja. En D66 steunde Verdonk toen. Ja, maar ik, eh, ik heb het eerst over mijn eigen spiegel... en de spiegel ja. van de Partij van de Arbeid. Dus sinds ik politiek actief ben, eerst als wethouder en daarna hier in Den Haag, ja. heb ik alleen maar keer op keer gestreden dat kinderen rechten hadden en niet zeg maar zomaar als grof vuil worden behandeld in asiel asielvreemdelingenrecht. Ja. Dus ik heb moties ingediend, ik heb amendementen gemaakt, ik heb nu een wetsvoorstel gemaakt ja. zodat alle kinderen zoals Mauro mogen blijven omdat ik vind dat kinderrechten ook een plek worden te krijgen in het Maar waarom heb je die in de vorige periode, toen je hier zat en toen Albuyraak ja. zat, waarom heb je die wet toen niet ingediend? Dat heb ik gedaan, Prem. Uh, eerst in een amendement, hè, dus een ja. soort met klein wetsvoorstel, dat werd toen met één stem vervolg ...verfloren door mij. En ik was strontjag En waarom met één stem? Want er was een nipte meerderheid voor... ...maar er was één van de Partij van de dieren afwezig. En CDA stemde tegen in die overlijke stemming. Daarna heb ik het gelijk veranderd in de motie. Omdat maar wat, echt... hoe kan het? Want jullie hadden meerderheid. CDA, Unie ja, en Partij van de één, Arbeid. Er was één uh, van de bondgenoten. Nee, CDA was tegen... Toen, nee, dat is met z'n een coalitie. Ja, maar ja, ik hoef toch niet altijd met CDA of met de coalitiepartijen eens te zijn. Ik heb een eigen mening. En mijn mening is dat kinderrechten thuishoren in vreemdelingen. Maar jouw partij heeft er geen haalzaak van gemaakt om het kabinet te laten vallen, de Roeve. Ja, vervolgens hebben we weer een motie ingediend. Die heeft een meerderheid gehad. Daar was ik ja. apen trots op. Toen viel het kabinet. En dit kabinet wil die motie niet uitvoeren. En daarom heb ik een wet gemaakt. Tussendoor heb ik iedere keer ook op het plein gestreden. Ook tegen mijn eigen staatssecretaris, bijvoorbeeld, van het uitzetten van het meisje Hiba. Ja. Omdat ik dat fout vond. Die is wel ik heb gestreden voor die jongen die ook uit Angola komt. En dat is uh, ja, gaat door. Milo uit Den Bosch. Uh, daar kwam Rombouts uh, ook mee bij uh, Nieuwsuur. Kijk, ja. toen het op uitzetten aankwam, is besloten om die jongen niet uit te zetten. Ook ja. vanwege kinderrechten. En dat heeft Nebe had gedaan. En daar was ik trots op. En ik was anders ook heel boos op te geweest maar, maar kijk, Mauro, uh, wat, ik, wat, wat mijn ja. stelling nu is, is dat Mauro is wat Gumus in 1907... Kijk, hoe, hoe, hoe wil je dat de Partij van de Arbeid, waar jij... Prominent mm -hmm. lid van ben. Ja. Met een oud-staatssecretaris Jobco, die nu fractievoorzitter is, die ja. geen verschil had met wat Gert Leers nu doet. Ja, er is een heel groot verschil. Kijk, alle dilemma's in het asiel en vreemdelingenrecht. Ik ga ook daar niet over liegen, los je niet op. Ja. Er zitten uh, momenten bij dat het enorm pijnlijk zijn. Ik ja. krijg honderd aanvragen per jaar voor mensen die aan mij een beroep doen uh, om een brief te schrijven aan de minister. En ik zeg tegen een groot gedeelte ervan: nee, ik ben het met je oneens. Jij moet terug naar je land. We kunnen hier niet iedereen houden. Tegen een deel zeg ik, ik ben het met je eens, maar de kans is klein. En voor een klein deel zeg ik, ik vecht me dood tot ik het win. Oké, okay, we gaan eerst naar bellen Lisbeth, want er wordt al. Heel veel gebeld. Goedemorgen, Lisbeth. Ja, goedemorgen, Prem. Zeg het maar. Nou, ik vond dat jij en jou, jouw samenvatting over de afgelopen uh, tientallen jaren, uh, twee decennia, die vond ik heel sterk. Want in die zin ben ik het helemaal met je eens, want het zou sterk... Nou, wat je eigenlijk zegt is dat politieke partijen in de oppositie uh, gebruiken uh, in dit geval Mauro uh, als, als gewin, als, als politiek spel. En het zou sterk zijn, en, en daarin klopt het helemaal, want het was destijds met Fumish ook zo. Het zou sterk zijn als een politieke partij die in de, in de regering zit, dus in het kabinet, dan daadwerkelijk het ook opneemt voor die persoon. En dan ook echt het opneemt, dus in die zin ook tegen, tegen de eigen ja, partij uh, in zou willen, in nou, zou gaan. Nou, gaan. nee, behoud, al bijraak. Wat Lisbeth zegt, nee, Albaerck had Mauro ver verblijfsvergunning kunnen geven vanaf zijn 18e. Uiteindelijk ben ik overtuigd dat ze dat had gedaan. Heeft ze ook gedaan met Milo, een jongen uit Angola. Toen het op uitzetten aankwam, heeft ze dat gedaan. Daar was bij Mauro wachten? geen sprake van, waarom bij Hiba lang, ook. Je, maar je wist Kijk, dat hij 18 zou worden. Nee, had. maar even feiten. Ja. Kijk, ik heb vanuit de coalitie, toen mijn eigen staatssecretaris aan de macht was... Ja. een aantal keren fikse ruzie gevoerd voor de camera's... Ja. publiek helemaal niks geheims aan als ik het met haar oneens was. Ja. En dat zal ik blijven doen. Dat doe ik nu. En dat deed ik gisteren omdat ik strijd voor kinderrechten in het asielrecht. Ja. Dus ik heb dat de vorige periode. Ik joh, strijd, partijen, dat niet iedereen luister. Okay, jij bent luster, is ja. net zo als de NTR dingen doet, kan ik wel zeggen... Prim is wel bij de NTR, hè, onder maar, dan moet ik weglopen uit de NTR. Je, door, door te blijven... Komen de fouten van Cohen, van nee. Albayrak, van Smits ook op jouw bordje? Je kan toch niet kiezen wel welk deel van de PvdA je wel en niet nee, accepteert? ik kijk wat de Partij van de Arbeid vindt. De Partij van de Arbeid, en ook Neebehad, heeft met mij ingestemd toen al met die motie. Want toen viel net het kabinet. Die heeft daarvoor gestaan, voor die kinderrechten. Die was uiteindelijk ook overtuigd dat kinderrechten thuishoren in het asielrecht. Daar heeft ze ook, daar, bij dat wetsvoorstel, heeft ze hem ook ondersteund. Uh, bij het schrijven ervan, met haar kennis die ze in de hoofd heeft. De lijn van de Partij van de Arbeid is dat kinderrechten, en daar zijn een onderdeel, een individu is Mauro. En ik had dat liever in stilte geregeld, want ik vind het vreselijk voor deze jongen wat er gebeurt. Maar nu het zo is, is het zo. Ik laat hem ook niet in stilte vertrekken naar een land als ik daar niet in vertrouw. Maar zij steunen die lijn die ik heb ingezet en dat heb ik de laatste zes jaar gedaan. Ik haat de partij Lisbeth Arbeid. Want ik had ze gevraagd of Cohen kon komen en die kon niet om alle leden. En dan stuurde ze nou een van de weinige personen waar ik uh, niets tegen kan zeggen. Want uh, hey, wat hij zegt is wel waar. heeft als individu gestreden. Wat moet ik dan nu doen? Dat klopt ook. Uh, dat klopt ook. Maar um, uh, hij, zou, um, hij zou tegen zijn eigen leider, Cohen, uh, moeten durven zeggen van... Uh, meneer Cohen of Job, u heeft destijds precies hetzelfde gedaan als u... Uh, u heeft in de regering gezeten en u, u, u heeft op dezelfde manier de dingen, de dingen gezegd die nu bijvoorbeeld uh, door uh, Gerd Leers wordt ja. gezegd. En dat ja. is het punt. Als ze in het kabinet zitten, dan, ga, dan beschermen ze opeens uh, regels, wetten en hun eigen partij, met name hun eigen partij. Omdat ze niet, dan durven ze opeens niet meer vanuit het hart te spreken. En dat zou sterk zijn, dat zou ook sterk zijn van Coppijan en Ferrier. Dat ze nu echt Lisbeth, okay. Lisbeth, hartstikke bedankt voor de beller. Zij, heel veel mensen, dank wel. Hans Want kijk. Lisbeth verwoordt echt mijn woede precies. Cohen moet dan nu zijn verontschuldigingen aanbieden. Want ik heb hier een interview met Cohen in oktober 1998. Toen hij staatssecretaris was, toen was hij in debat... met de toenmalige burgemeester Patijn um, um, in Amsterdam. En toen zegt hij letterlijk... Um, ik heb, hier heb ik hem... Dat was een verschrikkelijk geval, maar er zijn zoveel verschrikkelijke gevallen. En hij zegt er nog bij... Um, de humaniteit van het vriendelingenbeleid moet in regels zitten... en niet afhangen van de persoon van de staatssecretaris. Ja. Dat zegt ook Gert Leers. En ondertussen zeg jij dan in de kamer tegen Gert Leers... ja, maar je bent aan de marionet van Wilders. En, en toen, toen... Ik heb niet gezegd dat hij marionet van Wilders is. Kijk, wat er is afgesproken in het gedogen kort, en dat maakt het gewoon echt anders nu dat hij terughoudend moet zijn met het gebruik van die discretionaire bevoegdheid. Ja. Zij moet terughoudend zijn om het menselijk gevoel... en te beoordelen of er sprake is van een uitzondering. En dat vind ik een foute afspraak. Maar waarom is dat menselijk gevoel niet in de wet gezet... die gemaakt is door staatssecretaris Cohen? Jouw politieke leider staat, heeft deze hardvochtige wet gemaakt. Daar man. staat de discretionaire bevoegdheid in. Dat is een heel belangrijk onderdeel van wetgeving... die direct over ja. mensen gaat. Ma en als je dus op laat dringen, net zoals leers... Ja. dat je daar terughoudend mee moet zijn... Ja. in vergelijking met al je voorgangers... dan is dat een fundamenteel foute afspraak. omdat Ik heb een meisje, een voorbeeld. Ja. Een meisje die kwam uit Somalië. Ja. Die zou normaal terug moeten... En er was een kans op besnijdenis. Dat ja. lijkt mij een gruwel. Ja. Officieel zou ze terug moeten, want haar moeder was hoogopgeleid. En er was een ambtsbericht. Ja. En die zei: nee, hoogopgeleiden hebben geen risico ja. op besnijdenissen. Maar ja, deze moeder die was gescheiden van de man. Dat was weer anders. Pastte niet in de regels. Ik heb net zo lang gevochten tot dat het kind hier blijft. Stil te werk, oud papier. Maar ik doe het omdat gaat. ik ervan overtuigd ben dat uitzonderingen belangrijk Eet. zijn. Ik heb voor printtime ook een uitzending gemaakt van een meisje Rwanda. Dat naar Sudan uitgestuurd ja. zou worden met bedreiging van besnijdenis. Toen zei Ursula ja. Ur Lambrechts, D66, ja. Tweede Kamerlid, die verdonk steunde. We kunnen niet alle problemen van de wereld oplossen. Waar mijn probleem in zit, Hans, is de hypocrisie van partijen als de partij mm -hmm. van de arbeid. En mijn vraag aan jou is, het met me eens dat er een hypocrisie is, van, hypocrisie is van D66... en de partij van de arbeid, zoals Liesbeth het zegt, dat als ze in de coalitie zitten... ze dezelfde argumenten gebruiken als Gert Leers. En nu zitten ze in de oppositie en hebben ze zo'n moreel superieur vingertje. Ja, maar dat is dus niet waar. A, ah, kan ik zelf terugkijken op de vorige periode... dat wij in het kabinet zaten... en dat ik als lid van de Tweede Kamer... precies hetzelfde heb gedaan als wat ik nu deed. Ja. B, zag ik toen het erop aankwam... Uh, op uitzetten van een aantal gevallen... waar ik dat echt niet verantwoord vond. Of het nou van Hiba was, die veel publiciteit heeft gehaald. Ja. Of Milo in uh, Den Bosch. Ja. Uh, die is zijn gebleven. Er is In diezelfde periode zijn er hele moeilijke besluiten genomen. Uh, zoals degene generaal Padon, waar ik erg gelukkig mee was. Er zijn besluiten genomen voor de kinderen van... verdachten van oorlogsmisdadigers. Waar niemand ja. als hete aardappel die wilde nemen. Die kinderen die mogen nu allemaal gewoon thuis zijn in Nederland. Allerlei dat soort besluiten zijn genomen. Ik bedoel, Dat is ook gebeurd onder de Partij van de Arbeid. En dat vergeet ik niet. Maar ik ben... Die moet je ook niet vergeten. Die weggestuurd Tuurlijk. is door de, door de PvdA-staatssecretaris Schmid. Ja, is en ook ik ben nog... de witte illegale niet vergeten. Nee. Die hongerstaking was toen PvdA-staatssecretaris Cohen zei... Jullie, uh, uh, we, we gaan ja. het niet doen. Maar Prim, kijk... Ook de afgelopen periode, tijdens Leers... hebben mensen op mij een beroep gedaan... of ik een brief wilde schrijven naar Leers. Eén man heeft zichzelf zelfs uitgekleed op het Binnenhof... omdat hij zo boos was op mij. Maar ik was het niet met die man eens. Ja. Sommige mensen geef ik geen gelijk... omdat ik vind, hoe sneu het ook is... dat ze moeten terugkeren naar het land van herkomst. Maar, maar, maar, maar Gert Leers is toch geen klootzak? Het is toch een integere man die zijn best doet... en ook in een spagaat zit? Ja, wel, Ik zeg alleen, wat ik net zelf heb gedaan... terwijl ik nu dus in de oppositie zit... Heb ik, steun ik dus ook niet blind iedereen... omdat ik soms vind dat mensen terug moeten... hoe moeilijk dat ook is. En als de nu regeringsverantwoordelijkheid. Had ik voor diezelfde man had ik niet te Nee, maar zo gesteld. de P van de A. Mauro hebben laten blijven. Ja, daar ben ik van overtuigd. Wij zouden ook nooit, uh, zeg maar A, was dan die motie die Gert Leers niet wilde uitvoeren, waar ik nu zelf die wet heb van moeten schrijven. Dat doe ik met veel plezier. Maar anders was die al ingevoerd. En dan was Mauro hier gebleven. Wat daarin staat dat alle kinderen die hier langer dan acht jaar zijn op minderjarige leeftijd, waar dat mede te wijten is aan overheid die gefaald heeft en dat is hier zo, wat de eerste procedure duurde vier jaar, dat die mochten blijven. Leers voert hem niet uit. Tweede, wat anders was geweest, als wij in het kabinet hadden gezeten, is dat wij nooit zouden akkoord gaan met een afspraak dat je terughoudend moet zijn om te kijken naar de uitzondering. Goedemorgen Sipa. Ja, goedemorgen Pry. Oké, okay, Sipa, je zit op zo'n meet in China speakerbox. <laughs> dus uh, uh, je moet ietsje uh, je mond iets minder open doen en iets minder schreeuwen. Dan kan Paul je een beetje goed geluid bezorgen. Ga je gang. Is goed. Uh, ik, ik vind trouwens, de regering is uh, zijn hypocriet en de oppositie zijn ook een stelletje hypocriet. We ze hebben ze samen hebben ze allemaal als wet aangenomen. Om die jeugd vanaf 10 jaar tot 10 jaar in Nederland te halen en met 18 jaar weer terug te sturen. Maar ze vergeten gewoon bij te doen dat die jongens die van 10 jaar terugkomen, die worden daar van Nederland. En die worden naar Nederlandse school gestuurd. Maar ze vergeten hun historie van hun eigen land te laten leren en hun eigen taal te laten behouden. En dan moet je ze niet na 8 jaar terugsturen als ze al van Nederlanders zijn. Dan moeten ze de wet gaan veranderen. Wat heb jij gestemd, Sieper, bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezing? Ik heb de PVDA gestemd. En um, heb je altijd al PvdA aangestemd? Ja, dat heb ik ook. Maar de laatste tijd uh, denk ik steeds anders te gaan stemmen. Nou, uh, Sieper, kan je me helpen? Kijk, ik, ik, ik, ik heb een zwak voor de PvdA. Ik ben jarenlang actief lid geweest. En nu zit Spekman hier tegenover me. En ik moet zeggen dat mijn woede deels weghebt door de inhoud van wat hij zegt. Maar uh, heb je niet het gevoel dat ze met gespleten tong spreken... Ja, maar dat zei ik zo ze net ook al, bij, Maar ze hebben zelf met de oppositie nou en de regering, ze hebben samen zelf hebben ze die wet aangenomen dat ze met 18 jaar teruggestuurd worden. Daar dus zat de PVDA ja. zat daar ook bij. Ja. En, maar laten ze dan die kinderen, als ze dan hier komen op 10 jaar, laten ze dan ook die historie van hun eigen land okay. laten leren en hun eigen taal laten behouden. Vind ik een heel dat goed argument. vind ik een heel goed argument. Ik zal het aan Hans Pekman voorleggen. Hans Pekman. deze wet is gemaakt door Job Cohen. Nee, is, dit niet hoor, maar goed. Nee, maar, nou, het is de vreemdelingenwet van Job Cohen. Die nee, dit heeft. gaat over de minderjarige asielzoekers. Ja. Zoals Mauro, dus die is niet door Job Cohen. Maar dat maakt me helemaal niks uit. Kijk, ik vond... Nee, maar dan hadden ze toch, toen hij die wet maakte, die had vochtig weg. Ja. Maar dan had hij toch het erin kunnen opnemen? Nee, het is los op... daarvan ja. vind ik, ik ben het met de inbeller eens... dat dit foute wet is. Uh, dus Nebat al-Bayrak heeft op het eind van de vorige periode al een gang gezet dat het wijzigt. Maar ja, moet op het eind, niet, niet in het begin. Jaar, ja, je kan niet alles doen. Uh, ze zijn drie jaar gezeten. Ik ben ervoor dat het anders moest. En ik zal leerst daar ook in steunen dat je niet acht jaar wacht. Wat heb ik in de tussentijd gedaan? Ja. Ik heb perspectief opgericht. Vanuit mijn wethouderschap nog omdat ik het toen oneens was met het Rijksbeleid. Ja. Dat zorgt ervoor dat kinderen dan niet ineens als ze achttien worden op straat... worden gezet, in de illegaliteit verdwijnen en in niemands land. Maar dat er wordt gericht op terugkeer. Geleidelijk aan. Dat er wordt bedacht van waar zit nou die knop in die kop. Wat meiden beweegt om terug te keren. Ja. Mag ik nog een voorbeeld ja, geven? Ga ik ken een meisje uit, uh, ook uit Angola. Ja. En een andere meid. Uh, vriendin van haar die was eerder teruggekeerd. Ja. Die was daar gelijk door de mensenhandelaren weer de prostitutie ingejast. Die meid zette dus in Nederland de hakken in het zand. En dat begreep ik heel goed. Ja. Dus het, uiteindelijk in dat projectperspectief is ervoor gezorgd. Dat zij daar weer een toekomst op kon bouwen in Angola. Met haar hoofd recht omhoog en trots ja. en de angst was kwijt. Ja. Die meid is terug. Die heeft die vriendin daar in Angola ook weer geholpen. Dat is de manier waar ik van hou. En dat kan best, dan moeten we dat met elkaar willen. Maar dit kabinet zet dat stop. Die perspectiefprojecten van ik heb appel en een, ei. Ik heb een heleboel tweets, in Mails. Ik ga ze proberen te, te, te lezen. Janno Prim, wat zit je toch weer uit je nek te kletsen, man? Het was Wouter Bos die het generaal pardon, erdoorheen drukte. Ja, dat is ook weer dinges. Um, uh, John Koenraad zegt: de partijen D66-CDAP vandaag hebben plaats van één meter voor hun kop. Steeds meer reden om niet op ze te stemmen. Um, dan komt hier, chef, je inleiding van je programma. Uh Wordt gewaardeerd, is een schot in de roos. Ik ben de laatste week voortdurend aan de radio gekluisterd. als het over dit onderwerp gaat, maar tot heden niet zo adequate analyse gehoord. Prim, ik ben het met, dat zegt chef dus, Mark van de Lagemaat. Ik ben het met je eens wat betreft de hypocrisie. Het zou me niet verbazen als de mensen die vorige week aangaven. dat weigerambtenaren eruit moeten, niet even fel zijn om de wet te negeren. Wat is de onderliggende consequente moraal bij hen? Bij mijns inzien is die er niet. Um, Alexander Oren, geweldige salon-socialist. Heerlijk te horen dat je progressief liberaal bent... en dicht bij jezelf blijft. Goed of niet goed is niet eens de vraag. Voor wat betreft je stelling van vandaag... geef qua qua katoen en geef ook aan... dat de partij is met een richtlijnenbeleid. Die snap ik niet helemaal, maar dat zal aan mij liggen. En dan, ik ha de P van de A zegt... vroeg Belraas, reden, Cohen weigert commentaar... en stuurt in plaats daarvan Hans Pek. Maar nou, Hans, luisteraars, ik moet wel dit zeggen. Um, of ik het oneens ben of niet, het is al de tweede keer... Uh, uh, iedere keer als ik die Partij van de Arbeid helemaal afschrijf... dan komen ze met mensen als Jette Kleetsman of Hans Bekman... en dan begin ik ontzettend weer te twijfelen en dat vind ik heel groet. Uh, Miron Komarki zegt wonderlijk dat de grootste morele opportunist van dit land, premier Kishon, zo'n een mond vol heeft over D66 en P van de A. Um, en de Nebahat Adleinbach is Nebahat al de oudste staatssecretaris van justitie. En ik krijg hier van Wiek, en die zal je goed doen Hans, als de P van de A kan beloven dat ze de wet van Cohen gaat voor menselijke en voortaan rechtlijnig willen zijn bij het handhaven van internationaal recht, is de huidige koers misschien niet zo hypocriet. Je moet ze ook de mogelijkheid van voortschrijven ...inzicht geven, vind ik. Hans, krijg je steeds meer mensen in de partij op jouw lijn? Ja, want anders zou ik toch geen versteld namens mijn fractie indienen... ...samen met de ChristenUnie. Omdat wij zien dat die kinderrechtenverdragen echt heel lang door Nederland genegeerd zijn. We zijn zo'n beetje het laatste land in Europa die die kinderrechtenverdragen serieus neemt. En ik neem Hans, dat wel. Maar je, je hebt ook toch een gevecht moeten voeren in de partij? Iedereen moet zo zijn gevechten voeren. Dat hoort bij het leven. Er is toch helemaal niks mis mee. Maar dat dus, dus een deel van jouw partij. Die is ook voor hard uh, angst. Nee, maar hard kijk, beleefd. het is hart en angst. Kijk, soms zijn wij ook bang dat als wij iets milds doen in het leven... dat er gelijk hele hordes hier naartoe komen. En daar heb ik niet, want dit gaat om kinderrechtenverdragen. Dit gaat om kinderen, we moeten maar niet dat snap jij, Maar dat snap je toch het CDA ook, want in de PvdA heb je zelf het gevecht moeten voeren. Je hebt een rechtervleugel die niet wil nee, dat je een softe politiek... Nee, het heeft niet met rechtervleugel, het heeft niet met soft en hard te maken. Het heeft vaak met feiten te maken dat het daar niet meer over gaat. Nou, maar dat, dan kan je toch het CDA snappen dat die ook zo nee. zijn. En, en dat zal het jou toch sieren om in plaats van aan te vallen begrip te tonen voor de nee. Nee, wat hij zet zich in een constructie neer... waar hij terughoudend moet zijn met het maken van een uitzondering... terwijl een uitzondering hier gerechtvaardigd is. Hij verdomt het om een motie uit te voeren... die een meerderheid had in de Tweede Kamer... om kinderrechten een plek te geven in asielrecht. Uh, dat doet hij niet. En dat okay. doet hij niet omdat dat allemaal niet mag van de PVV. Daar baal ik van. Charlotte, je bent de laatste beller. Ga je gang. Ja, goedemorgen. Ik moet je luisteren... De oorzaak zit in het verkeerde beleid van de overheid van tientallen jaren terug. En daar moet nou zo'n zo jongen uh, de dupe van worden. En natuurlijk is het hypocriet van D66 en de Partij van de Arbeid. Dit is weer een politiek spelletje. Maar waar blijft de ethiek in dit land? Deze jongen moet blijven en ook de jongeren met dezelfde signatuur. Waar blijft de menselijkheid? En niet meer achteruit kijken, vooruit kijken en een nieuw beleid. Dat Dank, is mijn conclusie. Dankjewel. maar wie de lessen uit de geschiedenis, wie geschiedenis niet kent... zal ze de toekomst nooit begrijpen. Hans, waar is de ethiek? Ik moet je eerlijk zeggen, kijk, je hebt me heel erg aan het twijfelen gebracht. Je luisteraars, je moet op de website kijken, oprechte ogen. Ik ken hem al lang, bevlogen wethouder geweest, niet altijd even tactisch. Maar Hans, als je, als je dan zo bevlogen tegenover me zit... dan denk ik, waarom zo onhandig in die apenheul hier... hartst op de borst slaan, waarom niet leers en het CDA omarmen? Waarom, waarom niet... De, de weg van het compromis zoeken in plaats van steeds maar tambourenen... dat hij pop, poppet is van Wilders. Ik heb hem niet zeg maar een poppetje van Wilders genoemd. Ik heb constant geprobeerd om met het CDA... ook in deze constructie waar ze zitten, overeenstemming te krijgen. Ja. Voor het door laten lopen voor de opvang van jongeren die 18 zijn geworden. Perspectief ja. is gestopt door leers. Om de motie toch uit te laten voeren die ik had ingediend... om te zorgen dat die kinderrechten echt een plek krijgen in de zielwetgeving. Wordt niet gedaan. Ik heb ervoor gezorgd en gedaan en gezorgd uh, dat uh, heel veel mensen die aan mij brieven sturen om sommige mensen met stilte uh, onder de aandacht te brengen van leers. Maar hij zit klem. en hij heeft Maar dan zich kan klem je de VVD, VVD toch aanspreken? Ja, maar Waarom die Leed Mark Rutte en de VVD en Stef Blok ja. aanspreken. Waarom steeds? Dat heb ik gedaan. Ik heb gezegd zelfs dat de kwaade is in mijn ogen van alles wat er nu gebeurt, Rutte is. Ja. Omdat hij het totaal oninteressant vindt, die is maar één ding uit de lieve vrede waren is een coalitie. Dus ik neem het de VVD zeer ze vonden het zelfs niet de moeite waard om op te staan bij het debat om iets te zeggen. Dat vond ik gruwelijk. Dus ik vind dat de VVD ook veel meer hoon nog verdient dan het CDA. Maar ik vind het van het CDA jammer. Omdat ik met zo iemand als Wim van der Kamp de vorige periode perfect samenwerkte. Okay. Als er ging er is een oudere meneer de bus ingelopen. Vindt u dat ze hypocriet zijn of zegt u nee Prim dat je hebt het al fout? Ik vind dat een heleboel mensen zich alleen met hun eigen aan het topoetsen zijn. Ja. En nu Spekman zo heeft gehoord, u luistert daar een tijdje... begint u net als ik te twijfelen om te denken na... volgens mij is deze wel oprecht. Misschien. <laughs> Dat is het diploma. Nou, ego we. iets, schiet me vast helemaal geen stas. <laughs> <laughs> uh, uh, uh, Hans, Hans, ja, Hans ja. Spekman... Ik dank je hartelijk dat je de moed hebt gehad om te komen debatteren. En luisteraars, ik ben echt aan het twijfelen geslagen. Ik vind nog steeds dat D66 en de P vandaag hypocriet zijn... maar dat kan ik niet zeggen van oud te Utrecht Hans Peckman. Vergeet u niet om naar de website radioring.afro.nl te gaan... en te stemmen op Felix Mulders voor de zilveren radio stem. Stem massaal voor hem. Luisteraars, in 1983 ben ik als asielzoeker... liefdevol door Nederland opgenomen. Ik weet als geen ander hoe iemand als Mauro zich voelt. Mijn onzekerheid duurde gelukkig kort. Was ik... Eh... Uh Dood gegaan als ik hier niet had mogen blijven... en na het herstel van de democratie in 1989 terug naar Suriname zou zijn gestuurd. Ik denk het niet. Ik had me in Suriname vast wel gered. Mauro zal zich in Angola ook redden. Maar ik gun het die jongeman zo om hier te mogen blijven. Dit is de prijs die wij als maatschappij betalen om een fort van ons land te maken... waar de Partij van de Arbeid wel aan heeft bijgedragen... met de vreemdelingenwet die gemaakt is door Cohen. Luister, als ik dank u allemaal, dit programma is mede mogelijk gemaakt... door de Nederlandse belastingbetalers, de co-financiers van de publieke omroep. Tot morgen.